Middernacht, het is donderdag 31 januari. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd in Syrië. Volgens het Syrische staatspersbureau was de aanval vanochtend gericht op een militair onderzoekscentrum. Maar Westerse diplomaten zeggen dat er een konvooi met luchtdoelraketten onder vuur lag. De Syrische president Assad zou die hebben willen leveren aan de radicaal-islamitische Hezbollah-beweging in Libanon. En Israël is bang dat die ze gebruikt tegen Israëlische doelen. De helft van de bedrijven die worden getroffen door een grote brand... komt de schade nooit meer te boven. Dat stellen werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars. Bij een grote brand is er meer dan een miljoen euro schade. De verzekering dekt die schade vaak wel... maar de productie ligt na een brand toch lang stil... en veel klanten stappen in die tijd over naar de concurrenten. In Rotterdam is een man van 21 neergeschoten... voor de ingang van het metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid... De man is er slecht aan toe, maar is wel aanspreekbaar. Hij ligt in het ziekenhuis. De Rotterdamse politie heeft het metrostation gesloten voor sporenonderzoek. De vermoedelijke schutter is op een fiets de wijk Pendrecht ingevlucht. PSV heeft de halve finale bereikt van het bekertoernooi. In Eindhoven schakelde het Feyenoord uit met 2-1. Eerder vanavond plaatste Peck Zwolle zich voor de halve finale... door in eigen huis met 3-2 te winnen van Herakles... AZ bereikte de halve finale gisteren al. En morgen maken Vitesse en Ajax uit wie de vierde halve finalist wordt. Het weer op de meeste plaatsen droog en een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vooral in het kustgebied is die hard tot stormachtig. Minima vannacht rond 5 graden. Ook overdag veel wind, vanuit het westen regen. Maar smiddags weer droger en dan de zon. En dan wordt het ongeveer 9 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A28 Hogeveen richting Assen is dicht tussen Afrit-Westerbork en Assen-Zuid. Door een ongeluk het verkeer richting Groningen moet de omleidingsroute U-42 volgen. En dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. U hoorde het al, het wordt een stormachtige nacht. Rijkswaterstaat heeft vanmiddag een hoogwaterwaarschuwing afgegeven voor de noordelijke kustgebieden. Een combinatie van harde wind en hoogwater stuurt namelijk het water van de Noordzee op. En die waarschuwing die werd vanavond ook nog eens herhaald in het NOS-journaal door weerman Gerrit Hiemstra. Gaan we naar het weer. Gerrit, ik hoor dat er een waarschuwing is voor hoogwater. Ja, dat klopt. Die waarschuwing geldt voor Noord-Nederland... En dat komt door een combinatie van veel wind op de Noordzee en springtij. En het heeft ook tot gevolg door die uh, hoogwaterstanden... dat de vloeddeuren in het noorden van het land worden gesloten. Zoals hier in Delfzijl. Dit is overigens een foto van 2011. Maar ze gaan zeker dicht vanavond. En dat komt omdat de waterstand die komt een behoorlijk stuk boven de normale waterstand... de verhoging is van anderhalve meter... En de hoogste waterstand om half tien wordt die verwacht in Den Helder, om half twaalf in Harlingen en om half twee zo'n beetje in Delfzijl. En dan komt die drie meter twintig boven NAP en dan moet het dicht, want anders dan stroomt het water vanaf het buitendijkse gebied het binnenland in. En die vloeddeuren die voorkomen dat. Gerrit Hiemstra vanavond in het NOS-journaal. Goeienacht en van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Ja, de natuur laat ook vannacht kortom van zich horen... net zoals ze dat 60 jaar geleden deed toen Zuidwest-Nederland getroffen werd... door de verwoestende watersnoodramp. Een ramp die komende vrijdag wordt herdacht. Een ramp ook die leidde tot de aanleg van de majestueuze deltawerken... maar ook een ramp waar we uiteindelijk niet al te veel van geleerd hebben. Zo waarschuwde minister Schultz van Hagen van Infrastructuur... dit weekend in de Volkskrant voor de gevaren van een mogelijke nieuwe ramp. Een ramp waarop we volgens haar niet voldoende zijn voorbereid. Omdat de bescherming tegen het water op sommige plekken... simpelweg niet voldoende is. En omdat we als bewoners van een land dat voor een deel... beneden de zeespiegel ligt, eigenlijk niet goed weten wat te doen... als het water komt. Waar moet je naartoe? Hoe kun je vluchten? Wat moet je meenemen? Bij mij te gast vannacht is sociaal-geografe Cordula Rooyendijk. In 2009 schreef zij het boek Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers. En vooral de laatste zin in haar boek vind ik onheilspellend. Die zin luidt, zachtjes gromt de waterwolf. Cordula, goeienacht, van harte welkom. Dank. Gromt die waterwolf vannacht in de noordelijke kustgebieden? Ja, die gromt daar weer. Zachtjes dat... of uh, nou, Ja, nog wel luid. zachtjes, maar dat begint zo uh, aan te zwellen, denk ik zo. Ja, het hangt natuurlijk vanaf hoe lang de wind uh, uit deze richting blijft waaien. Maar hij is er weer. Hij is er weer. Hij laat weer van zich horen. Ja. Als jij nu in Drafzeil zou wonen of in Harlingen, zou je sla rustig slapen gaan vannacht? Nou, ik zou wel uh, met enige onrust gaan slapen... en ook wel meteen ochtends even het nieuws checken of het nog veilig is met de dijken. Dus wat dat betreft zeg je, dit, dit soort berichten moet je serieus nemen? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk ook niet voor niets dat dan sluizen worden gesloten... en dat er ook zeker extra dijkbewaking zal zijn. Uh, ja, we wonen in een heel laag land en je moet dat soort dingen zeker serieus nemen. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur die neemt die waterwolf ook serieus. Uh, dit weekend gaf ze een interview aan de Volkskrant. En daarin stelt ze dat wij niet goed zijn voorbereid op een nieuwe watersnoodramp. Die zal vannacht waarschijnlijk niet, niet, niet uh, plaatsvinden hè, in deze ja. omstandigheden. Maar zegt ze, wij zijn niet goed voorbereid. Nee, dat, dat met klopt. haar eens? Ja, dat klopt zeker. Dus dat is het goede aan haar bericht. Um, um, als je kijkt naar de laatste keuringen van dijken... Hè, er worden van die APK-keuringen gehouden... Uh, dan blijkt uh, in 2011 de dijken er opnieuw weer slechter voor te staan. Hè. Dus 61% van de dijken scoort voldoende. Maar meer dan een derde van de dijken scoort onvoldoende. En daar zal je maar net achter wonen. En daar zal je maar net achter wonen. En dan wordt wel vaak gezegd: van, Nou ja, de kans dat het doorbreekt is klein. Maar die kans kan ook morgen zijn. En het gaat om primaire waterkeringen. Dus als daar een dijk doorbreekt, dan, uh, ja, dan zijn we echt uh, het haasje. En waarom dus, accepteren we dat? Um, nou, um, ik denk dat wij dat accepteren... omdat we zijn vergeten uh, hoe een stormvloed was. Kijk, de mensen in Zeeland weten dat nog een beetje. Uh, maar als je in de geschiedenis kijkt... dan was die stormvloed in Zeeland niet eens zo heel erg groot... En um, als, ik heb de geschiedenis natuurlijk bestudeerd voor waterwolven. En in het verleden was het stormvloed op stormvloed. Dat kon soms jaar na jaar zijn, soms met uh, honderdduizenden doden tot gevolg. Ja, inderdaad, die watersnoodramp in Zeeland is daarbij vergeleken. Het is natuurlijk een vreselijke ramp Tuurlijk. geweest. Ja. Maar daarbij vergeleken bij, bij de uh, stormvloeden waarbij soms honderdduizend mensen omkwamen, is het een kleintje ja, geweest. ja. En um, ja, wij, wij vergeten hoe gevaarlijk dat kan zijn. Heel veel mensen denken ook. Nou, het zal wel in orde zijn met die dijken. En het komt wel goed. En. Um ja, daardoor is denk ik de, het gevoel van urgentie om die dijken te verstevigen, die is er bijna niet meer. Dus in die zin is het bericht wel goed dat veel dijken niet voldoen. Alleen haar voorstel, daar, daar kan ik me minder in vinden. Maar Zij stelt eigenlijk een paar dingen voor. Ze zegt, we moeten wel kijken naar waar die dijken versterkt kunnen worden. Dus daar zul je je in kunnen vinden, dat ja. voorstel. Maar ze zegt ook, eh, misschien moeten we ons allemaal wel verzekeren tegen waterschade, verplicht verzekeren. Ja. En dat vind ik een hele erge opmerkelijke stelling. Want um, ten eerste is het volgens mij heel erg Amerikaans om dingen te willen verzekeren. Uh, dat gaat, geldt ook zeker voor de waterbouw. Dat uh, vertellen ook veel uh, hoogleraren van de TU Delft altijd. Hè. In Amerika willen ze het liefst verzekeren. Maar wij in Nederland zijn gewoon in staat om goede stevige dijken te bouwen. En het grote gevaar van verplicht verzekeren is dat het geld kost. En dat geld gaat dan niet naar de versteviging van dijken. En um, als je toch in staat bent om stevige dijken te bouwen... lijkt het mij veel verstandiger om uh, te zorgen dat de dijken niet breken. Of in ieder geval dat die kans veel minder groot is. In plaats dan van te verzekeren. Want ja, met verzekeren vind ik dat je eigenlijk een soort zwaktebot doet. Want uh, je gaat ervan uit dat een dijk breekt en dus... Uh, Ga je daar iets aan doen? Aan ja. de gevolgen daarvan? Terwijl we ook weten hoe je zo'n dijk sterk kan ja. maken. Er zit ook iets oneerlijks in. Hè? Als jij in Ermelo woont op de Veluwe of je woont op de Vaalse Berg... dan moet je dus meebetalen aan het feit dat, dat er ook mensen wonen... Uh, uh, ver onder de zeespiegel in Zuid-Holland. Ja, dat is waar. Maar goed, we wonen wel in één land. Op zich heb ik geen moeite met dat we met elkaar... Um, dan zo'n premie zouden betalen. Want in, in de Randstad ligt ook het economische hart van Nederland. En dus daar profiteren die zin, ze in Ermerloon ja, op de nou Ja ook erg, van. Ergens wel, denk ik. Maar het is vooral het idee van het verzekeren, dat staat me niet aan. Ik zou zeggen. Verstevig die dijken nou maar eens dus gewoon. Dat is verstandiger. Ja. Daarnaast hamert uh, de minister ook op het feit... dat we ons eigenlijk niet meer voldoende realiseren... dat we in een badkuip wonen. Een groot deel van ons land ligt onder die zeespiegel. Ja. En daar wonen we, daar werken we, daar reizen we met de trein... daar, daar landen de vliegtuigen. Ja. Nee, dat klopt. Als je ook ziet wat voor bouwplannen er de laatste jaren zijn gemaakt in hele diepe polders nog en in de uiterwaarden waar je eigenlijk niet hoort te bouwen zoals we dat al eeuwenlang weten, want dat hoort gewoon overstromingsgebied te zijn voor rivieren. Um, ja, er zijn zeer weinig mensen die niet in een laaggelegen gebied gaan wonen omdat het daar laag ligt. En um, dat is ergens ook wel terecht, hoor. Want op zich, we hebben het... Uh, ik bedoel, Nederland is best goed in het tegenhouden van het water. Maar dan moeten we het wel doen. Maar dan moeten we het wel doen, precies. En als je het... Ja, de dijken gaan echt achteruit in kwaliteit. En... Um, ja, ik denk dat heel weinig mensen zich realiseren inderdaad hoe laag ze wonen. En euh, nou ja, er hoeft maar een flinke stormvloed te komen van een paar meter boven NAP. Nou, dan moet je heel ver naar het oosten of het zuiden rijden. Wil je dan niet onder water komen te liggen? Bij hoeveel meter wordt het uh, precair? Het uh, water stond in den helder uh, vanavond zo ongeveer twee meter boven NAP... Dus dat houdt die dijk daar wel ja, aan? Ja, ik weet niet de precieze cijfers, maar het is. Uh, ja, het, ik bedoel, het kan geen 10 meter zijn, natuurlijk. Nee, ja. dus wat dat betreft is het al snel uh, precair. Wat ja. dat betreft. En dan snijdt de minister van Infrastructuur Schots van Hagen nog een derde punt aan. Ze zegt. We weten dus niet uh, dat we laag wonen. Uh, we realiseren ons niet dat het uh, gevaarlijk is. Ze zegt dus inderdaad ook, we moeten op bepaalde punten die dijk uh, beter maken. Maar ze zegt ook, we weten helemaal niet wat we moeten doen. Nee. Dan wonen we daar, dan komt dat water en dan. Waar ja. moeten we naartoe? Wat moeten we meenemen? Ja, nou ja, ik vind het een mooie gedachte, hoor. Om een plan te maken hoe we dan kunnen ontsnappen. Maar het lijkt mij vrij onrealistisch om de Randstad in een heel korte tijd uh, te kunnen evacueren als het water echt komt. We hebben toch hele brede snelwegen? Ja. <laughs> nou, die staan toch elke ochtend al vol, <laughs> volgens mij. Dus volgens ja. mij wordt dat heel erg lastig. Kijk, en dat is ook weer... Het is natuurlijk goed om erover na te denken. Wat je kunt doen als het echt misgaat. En, um, um, en daar, iets over, ja, daar iets aan te doen. Maar dan vind ik weer, opnieuw... Uh, dat de aandacht toch een beetje wordt verlegd... naar als het al misgaat. En niet naar, hupsake die dijken echt... Verstevigen. Want dat ze zegt het wel, maar wat ze dan precies gaat doen aan die dijken... en hoe snel die dan worden, worden versterkt, dat lees ik nergens. Dus eigenlijk ben je niet zo onder de indruk van het uh, interview... dat uh, Schulds van Haag nou, heeft gegeven? Nou, nee. Ik, kijk, ik vind het goed dat er aandacht voor is. Want dan praten we er weer eens over. En dan is nog weer eens duidelijk dat het, dat het inderdaad wel een probleem is. Dat is goed, maar... Um, ja, ik zou graag andere maatregelen zien. En uh, ik niet alleen, want ik ben helemaal geen deskundig. Ik heb alleen maar een boek geschreven over waterwolven. Maar ik heb heel veel deskundigen gesproken, echte waterbouwers. En die zeggen dat. Dus, ja, je ja. citeert een uh, Delftse hoogleraar, ja. professor Veiling, ja. uh, Vrijling. Vrijling, neem ik handvrijling. Kwalijk. Precies, ja. hij is uh, waterbouwkundige en hij maakt zich ook veel zorgen. Hij maakt zich veel zorgen, ja. Hij um, ziet uh, en signaleert heel erg... dat um, de nadruk in de hedendaagse waterbouwplannen... heel erg ligt op um, natuur en op cultuur en op uh, mooie ontwerpen. En op economische verdienmodellen. Precies. Maar niet, uh, zoals we dat eigenlijk al eeuwenlang doen... het simpelweg verstevigen en verhogen van dijken. En dat is niet altijd even wenselijk en niet altijd even mooi... maar het is wel de meest goedkope en meest efficiënte en snelle manier om Nederland te beschermen tegen het water. En jij schaart je ook achter die stellingname? Ja, uh, want uh, als je de hele geschiedenis bekijkt... hebben we het eigenlijk eeuwenlang op dezelfde manier gedaan. En dat is gewoon goede, stevige dijken bouwen. Natuurlijk brak er wel eens een dijk... maar we zijn inmiddels ook zo ver dat we veel sterkere dijken kunnen bouwen. <tus> en wat je de laatste uh, ja, decennia ziet, als je alle plannen bestudeert... en ik heb alles bestudeerd wat er was de afgelopen nou, zeg, tien jaar... Dan is er heel veel aandacht voor prachtige, nou ja, wat ik net zei, natuurgebieden. Campings aan de Afsluitdijk, een superbusbaan. Um, de driehoeksmossel die moet terugkomen. Dat is ook en, belangrijk. Ja, het is zeker belangrijk. En het is ook prachtig dat er allerlei broedvogels komen. En, en, en, en andere natuur. Want ik ben zelf ook dol op fietsen en wandelen in de natuur. Maar het ging mij... Ik raakte er erg ongerust van. Omdat je na een tijdje denkt, wacht even hoor, dit is een... Een plan om een dijk te versterken. Maar ik lees helemaal niets meer over het versterken van die dijk. Dat raakt helemaal ondergesneeuwd. Dus jij houdt liever droge voeten dan dat je gaat kamperen op de afsluitdijk. Dan wel dat je de driehoekse ziet terugkeren in ja. ons land. Ja. Dat, dat is een interessante. Want, want eh, inderdaad die plannen worden in ieder geval gepresenteerd. Als een soort combinatie. Hè? We, we doen wat voor de veiligheid van het land. Al verdienen we er geld mee. Is het, is het goed voor de natuur? Um, is er al een tegenbeweging op gang gekomen van mensen... behalve dan de hoogleraar Vrijling... die zegt nee, het is jammer voor de natuur... het is jammer voor het geld wat we ermee zouden kunnen verdienen. Veiligheid uh, op de eerste plek? Nou, nog niet erg veel. Ik vind het verontrustend weinig nog. En um, kijk, je hoort wel soms nu wat meer verhalen... waarom het niet zo heel verstandig is... bijvoorbeeld voor ruimte voor de rivieren. Uh, kijk, het is natuurlijk heel mooi als je een rivier de ruimte geeft. Er wordt ook heel vaak gezegd... je kunt niet meer dijken uh, zo hoog en zo breed bouwen als je wil... want daar zit een einde aan... Dat is gewoon onzin. Dat is niet waar. Je kunt best hele hoge, hele brede dijken bouwen. Het is alleen niet wenselijk op het moment. Dat is het punt. En het grote nadeel van zo'n gezellige meanderende rivier is dat je hem uh, zelf moet baggeren en op diepte moet houden. En dat is een heel erg belangrijke oorzaak van heel verschrikkelijke overstromingen geweest in het rivierengebied in de 19e eeuw. Die bijvoorbeeld uh, rondom Sliedrecht. Die rivier had enorm veel de ruimte, uh, maar als een rivier de ruimte heeft, gaat hij langzamer stromen als er weinig water is. Zet hij heel veel zand af, en dus als er dan een keer flink veel water komt, kan het water niet weg en zijn Dijkdoorbraken nog veel gruwelijker, ja. Dus het is dus uit het verleden zo niet geleerd, zeg je. Uit het verleden is niet geleerd, nee. nee. En hoe kan dat dat dat mensen uh, zich dat niet realiseren? Heeft dat weer met dat gebrek aan bewustwording te maken? Ja, ook. En uh, met het feit dat er niet zo heel veel mensen in Nederland... meer kiezen voor een vak als ingenieur. Dat speelt denk ik ook een rol. Dat zei dat ze dus ook op de TU Delft. Ze krijgen daar steeds minder studenten. Uh, en ook baggeraars als Van Oort uh, noemen dat. Het is heel lastig om Nederlandse ingenieurs te vinden. En wa waarom uh, is daar geen interesse meer voor? Want de generatie voor die van ons, zal ik maar zeggen... die was uitermate gemotiveerd ja. om, om, om Nederland droog te krijgen. Uh, ik noem een ingenieur Lely of uh, de Delta-ingenieur... Van Veen. En ja. Zo zijn er tientallen mensen geweest die met hart en ziel hebben gewerkt uh, om, om uh, Nederland veilig te krijgen. Waarom is die motivatie langzaam verdwenen? Ja, het is een wonderlijk iets. Ik weet het niet. Uh, ik weet niet precies wat de oorzaak is, maar je ziet het in meerdere gebieden in de maatschappij. Techniek is gewoon niet meer heel erg uh, in de mode. En ik denk dat daar ook de roep vandaan komt om bijvoorbeeld in het basisonderwijs meer aandacht en techniek te schenken. Uh, omdat minder kinderen voor die richting kiezen. Dan Blijf... nou, geef jij zelf ook les op een lagere school, hè? Ja. Want je geeft niet alleen boeken, je bent niet alleen sociaal geograaf. Je geeft ook les, morgenochtend weer. dus het is dapper dat je hier bent. Je geeft les op een basisschool in Eiburg, een Amsterdamse wijk. Vertel je dat die kinderen ook? Van joh, jullie zouden ook een technisch beroep kunnen kiezen. Jullie zouden ook voor de waterbouw kunnen kiezen. Ja, nou ja, het mooie natuurlijk van de combinatie van het schrijven van boeken en voor de klas staan is dat je nog eens een mooi verhaal te vertellen hebt. En uh, ik vertel ze zeker over. Uh, vaak of regelmatig over dat, ja, wat voor soort land we wonen. En zij wonen daar ook niet heel veilig als de afsluitdijk do ooit doorbreekt. Want ligt Eiburg boven NAP? Nauwelijks. Het, Nauwelijks. het zou eigenlijk veel meer. Als het net even wat hoger was opgespoten, was het veilig geweest voor veel hoogwater. Maar dat is niet gedaan. Dat is natuurlijk ook duur. Dat is ook wel logisch. Maar ja, zij wonen op gemaakt land. Uh, wat bovendien uh, niet veilig is als er echt een stormvloed komt. En dat vertel je zo ja. ook. En slapen en die ver... kinderen nou, nog nou wel ja, lekker? Kijk, die kinderen vind... uit jouw klas. <laughs> Nou ja, kijk, ik vertel ze er wel bij dat we op dit moment de dijken best goed op orde zijn. Maar dat we er wel wat aan moeten doen. Ik vind wel dat je reëel moet zijn, ook als leerkracht. En hoe, hoe vertel je ze dat, zonder dat je het kinderzieltje echt helemaal uh, uh, uh, enorm kwetst? Ja, nou ja, ik leg uit hoe het zit eigenlijk gewoon. Ik leg uit wat ik heb gevonden over de dijken. En dat de kans op doorbreken klein is. Kijk, er zit ook wel een mooi rekenlesje aan vast. Uh, maar dat het wel kan gebeuren. En dat het belangrijk is dat wij goede dijken blijven bouwen. En helpt en... dat? Nou, Zijn euh, kinderen in jouw klas meer geïnteresseerd dan wellicht andere kinderen? Ja, ik heb natuurlijk geen onderzoek daarnaar gedaan... maar ik denk wel in het algemeen dat het helpt... als je daar op de basisschool of op de middelbare school aandacht aan besteedt... Aan Um, aan dit soort dingen. Wat een mooi vak dat eigenlijk is. Als je Nederland droog kan houden. Of als je een ander technisch beroep kiest. Of uh, uh, niet voor niets geven natuurlijk ook veel basisscholen. Wij ook technieklessen. En uh, ja, proberen we daar toch weer wat meer aandacht aan te besteden. Want het, is, het zijn mooie, ja, mooie, degelijke beroepen, vind ik. Ja. Waar woon je zelf, als ik vragen mag? Op het KNSM-eiland. Ook in Amsterdam. Ook in Amsterdam. En hoe hoog ligt dat? Ja, niet veilig genoeg. Nee. Nee. nee. nee het is, uh, volgens mij ligt het net iets boven NAP. Maar als er een storm als er een komt, uh, woon ik niet veilig. En weet je wat je moet doen als er een stormvloed komt? Nee, dat weet ik ook niet. Ik heb wel een bootje. Dus ik denk dat ik daar dan maar instap. Ja, dat is alvast een goede ja. voorzorgsmaatregel. Maar ik heb geen uh, voedselvoorraden aangelegd of dat soort dingen. Dus je dat ook niet misschien... de ton die de overheid nee. eerder heeft aanprezen. Een grote ton met een uh, <lacht> zaklamp en uh, watervaste uh, Lucifers en uh, een rode vlag? Nee, heel erg. Heb ik allemaal niet? Nee. Maar dan ben je ook helemaal niet bewust van de gevaren. Nou, ik ben wel bewust van de gevaren, maar ik heb ergens toch wel nog de hoop dat het toch nog goed komt uh, voordat de volgende stormvloed komt. Hoewel de geschiedenis leert dat dat niet zo is. Eerst komt er een stormvloed. En dan pas gaan we grote stevige dijken bouwen. Je citeert ook dijkgraven die als, als uh, lijfspreuk hebben... Uh, geven ons hele ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Ja, precies. En uh, dat wijst de geschiedenis telkens uit. Dus het is eigenlijk uh, vrij hoopvol om te denken dat dat nu anders zal zijn. Um, ja, Dus waarschijnlijk uh, komt er weer een stormvloed... En, um, uh, zullen we daarna pas de dijken verhogen. Maar ja, ik heb ook wel het idee... als er nou echt een ernstige stormvloed komt... dan vraag ik me af of je zo heel veel beter bent, af bent... met een tonnetje met, uh, met lucifers waar je nog iets mee kan... als heel het land onder water ligt. Ik bedoel, ja, wat ja, kun je dan nog wat eigenlijk? Wat zit je ermee op? Hoe hoog woon je? Ik woon begaande grond. Begane grond. Heb je nog buren boven? Ja, er is ook een goede aan relatie zijkant. mee uitlopen als ik jou was. Ja. We praten straks verder met je. Cordula Rooendijk. Ze schreef het boek Waterwolven: een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers. En de muziek die je hebt meegenomen is even toepasselijk als, nou, in het kader van dit gesprek, lichtelijk beangstigend. Dit is de dijk.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 het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpelroze vlakte van een vlekkeloos bestaan. gaan het botsen in gaan bijen, ook al. Helder van de kroeg waar de vaten rustig wachten. Iedereen heeft toch genoeg op de dansvloer van het leven met een tango voor de boeg kan het zomaar heftig stormen. Ook als niemand daarop vroeg als het golf, de het voet niet te stuiten, niet te sturen to the daughter. Luna, Helco Span. En mijn gast vannacht is sociaal-geografe Cordula Rooyendijk. Naast haar boeken Waterwolven. Waarover we praten vannacht. verschenen van haar hand ook boeken. Zoals Alles Moest Nog. Uh, uh, uh, dan ben ik de titel worden Cordula. uitgevonden. Worden uitgevonden, dat is het. Alles moest er worden uitgevonden. Een boek over Nederlandse computerpioniers. Je schreef ook Grootvader Piepenstok. Een boek over de geschiedenis van de Nederlandse schoolmeesters. En in die geschiedenis sta je zelf ook. Want je geeft ook les aan een uh, basisschool in de Amsterdamse wijk Eiburg. En Cordula, uh, even terugkomend bij dat boek dat je schreef over het water. Waterwolven. Uh, het is een boek waarin je eigenlijk de geschiedenis van Nederland en het water vertelt in de vorm van portretten... van mensen die zich in de loop der eeuwen hebben ingezet... Uh, voor die strijd tegen het water. Er zitten bekende namen bij, Leegwater, Lely, de delta-ingenieuren van Veen. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Ook onbekendere mensen komen aan bod um, om het bij Zeeland te houden bijvoorbeeld... Een monnik, Willem van Saftinge. Ja. Wat heeft hij gedaan uh, in de strijd tegen het water? Ja, Willem van Saftingen is een legende uh, in het zuiden van, uh, van de Nederlander. Maar hij was een, uh, een, uh, een man, een dijkenbouwer, dat zoveel is van hem bekend. En hij bouwde dijken samen met zijn broer en zijn vader. En hij heeft zich op een gegeven moment aangesloten bij de Sisters Jensers. En dat was een, een, een, een kloosterorde... Uh, die erop gericht was dat je lichamelijk af moest zien om de duivel te verdrijven. En zij zijn heel erg bedreven geraakt in het ontginnen van gebieden en vooral in het bouwen van dijken. Hoe Want, deden ze dat? Over welke tijd hebben we het? Uh, de, de, de, nou, zo de 12e, 13e eeuw. Zo ongeveer. En um, hoe deden ze dat? Uh, door met een houten plank... Um, prut bij elkaar te schrapen en daar hopen van te maken. En dan had je een dijk en dan legde je daar gras overheen. En dan keek je of dat hield. En uh, heel vaak braken stormvloer ze toch nog. Ze zaten vooral in Zeeland en in Vlaanderen. En dan bouwden ze weer een soort andere constructie. De hellinghoek iets anders en wat andere materialen. En dan bleef het op een gegeven moment toch liggen. En het bijzondere van die, van die orde was ook dat ze... Ze werkte dus heel veel op het land. Dus ze waren heel snel heel bedreven in het bouwen van die dijken. Simpelweg omdat ze gewoon maar doorbleven met bouwen en het uitprobeerden. En ze kregen heel vaak van landeigenaren. Hele smalle stukjes land. Eh, die grensten aan de zee. Want landeigenaren, edelen, die konden geen dijken bouwen. Uh, en zij wisten dat die monniken dat wel konden. Dus in ruil voor zielenheil kregen ze dan zo'n lapje grond. Lieten dat bedijken door die monniken. En dan hadden de monniken weer een prachtig stukje land... van de geestelijke ja. of de, de adel ja. uh, bedijkt. En die Willem van Zaftingen is op een gegeven moment... bij die Sisters Jenser orde gekomen. En dat was zo strikt dat je um, om één uur s'nachts opstond... en dan eerst moest, uren moest bidden en dan zonder ontbijt... de dag moest beginnen met dat dijken bouwen. En dan kreeg je één keer een lunch, want één maaltijd, dat was goed. Een twee maaltijden was al zondig. En um, hij is in die orde, is hij, heeft hij dijken leren bouwen... en speciaal ook dijken dwars door Geulen. En dat was heel bijzonder, want je kunt je wel voorstellen... dat dat heel erg lastig is... En um, nou wat verder over hem... Kijk, over die orde is veel bekend. En wat over Willem van Saaftingen verder nog bekend is... dat hij op een gegeven moment ontzettende ruzie kreeg uh, in dat klooster... omdat zijn uh, broer werd onthoofd op de markt van Lissewegen. Waarom is niet meer bekend? Maar hij werd daar zo kwaad van dat hij de, de abt neersloeg van het klooster. En de, de kelderabt of de kelderman die hem te hulp schoot, uh, heeft hij doodgeslagen. En toen is hij gevlucht in de toren van Lissewegen. Die staat er nog. Dus als je er ooit in de buurt bent, moet je er zeker een keer gaan kijken. En... Um, toen is hij um, gevlucht, is door de paus vervloekt en um, uiteindelijk heeft hij om vergiffenis gevraagd en um, is hij uh, uitgezonden om tegen de Mohammedanen te vechten op Creta en uh, daar is hij ook gestorven. En het verhaal gaat ook nog dat hij op de gulden Sporenslag het een en ander aan uh, ridders heeft gedood. Het verhaal gaat zelfs 56 ridders. En bij Kortrijk nog, in tijd. Bij ja. Kortrijk, precies. En toen hij terugkwam in het klooster was het, echt, was het geen begin meer aan. Hij kon zich niet meer aan de regels houden. En, uh, dus het is een prachtig verhaal van een heel heldhaftige man. Ondernemend. Ondernemend. En, maar ja, dat kwam eigenlijk in de hele geschiedenis wel voor. En zeer gelovig. Ja, zeer gelovig. Dat is ook een, een, een uh, uh, kenmerk van veel mensen die tegen het water vechten. Er komt trouwens een mooie... Uh, een tweet binnen uit Ermelo. Wat net over Ermelo moeten ze zich daar dan ook verzekeren tegen uh, uh, mogelijke overstromingen. De tweet is van Jet Weigand. Er wonen in Ermelo best mensen die mee willen betalen aan goede dijken in Zeeland. Want mijn Zeeuwse zwager Aard was dit jaar 60. <lacht> Kijk, dat is familiaire uh, solidariteit, uh, mag je wel zeggen. Ja, de, deze uh, man die je net uh, schetste, die Willem van Saventig. Dat is een voorbeeld uit uh, de 12e eeuw, zeg je. Hè, van iemand die, die dijken probeerde te bouwen op zijn manier. Um, hij streed tegen het water. God voor hem ook, wat, wat later is gaan gelden voor heel veel uh, bouwers, waterbouwers dat ze eerst waarschuwden dat er niet naar ze geluisterd werd... en dat pas daarna hun plannen uitgevoerd konden worden? Ja, dat zie je de hele geschiedenis terug. En ook, um, ook in die tijd, um, er werd vaak gezegd... getwijfeld aan de sterkte van dijken, aan het gevaar van het water. Er werd over gepraat en nog eens gepraat. En ze gingen pas echt wat doen als er een dijk goed doorbrak. Het lijkt al 2013. Ja. Maar hoe komt dat? Want het waren niet de minsten die die waarschuwden. We noemen ingenieur Lely. Ja. Zelfs minister was ja. hij. Uh, zijn plannen kregen pas gestalte nadat de dijk was doorgebroken uh, ter hoogte van Edam Volendam ja. in 1917, als ik me niet vergis. Ja. Die ingenieur van Veen, die heeft al tijden gewaarschuwd voor zwakke dijken in Zeeland. Zijn deltawerken kwamen er pas na 1953. Ja. Ja, dat komt toch weer omdat, uh, denk ik, omdat mensen vergeten hoe gevaarlijk zo'n stormvloed is. Blijkbaar wordt dat uit het collectieve geheugen gewist, als het maar lang genoeg geneden is. Um, en dan geldt toch weer dat, ja, wat je net al zei, die spreuk: geef ons heden ons waagdelijks brood en af en toe een watersnood. Je hebt watersnoden blijkbaar nodig om zoveel mensen. Uh, met de neus dezelfde kant op te krijgen... En te, ja, zodat ze gaan zorgen om geld en mankracht in te zetten... om die dijken te bouwen. Kijk, het zijn natuurlijk wel vaak grote projecten. Veel geld voor nodig, veel energie voor nodig. Dus er is ook wel echt iets voor nodig. En blijkbaar, tot nu toe in de geschiedenis... kan alleen maar een flinke watersnoodramp daarvoor zorgen. Nog een portretje, die, die ingenieur van Veen. Dat is het meest recente portret in je boek. Hè? Uh, dat mag je echt de delta Werke ingenieur noemen. Uh, wat voor man was dat? Ja, dat was een, ook een heel bijzondere man. In eerste instantie dacht ik dat hij helemaal niet in het plaatje paste... van mijn andere hoofdpersonen, omdat hij niet gelovig uh, werd geboren. Hij werd als atheïst geboren. En al mijn andere waterbouwers waren zeer gelovig... en hadden echt een, ja, een grote behoefte om... Uh, om uh, dijken te bouwen of het land droog te maken. Maar hij, las, um, hij werd ingenieur. Hij las over de geschiedenis. Hij las over Andries Vierling en over de Sister Jansers, En hij is toen heel ascetisch gaan leven... en sloot zich aan bij een bepaalde secte. En um, ging eigenlijk leven als die waterbouwers. En hij schreef al in zijn dagboek ook dingen als... dat hij Andries Vierling, zo'n bekende waterbouwer... zag staan op de dijken met een puntmuts op. Nou zijn er helemaal geen afbeeldingen van die ban uh, bekend gebleven. En waarom je dan een puntmuts op had. Hmm, rijke als raadsel. fantasie. Ja. <laughs> maar hij, ging, um, ja, hij leefde zich als het ware in, lijkt het wel... in die oude waterbouwers. En ging zelf ook zo leven. En... Um, nou ja, wat aan hem belangrijk was, was dat het een ontzettend eigenwijze uh, man was... die heel goed wist wat er aan de hand was. Hij kwam uit Groningen. Hij, werd, hij ging werken in Zeeland... en zag dat de dijken daar veel lager en veel zwakker waren. Wanneer dan... ging hij naar Zeeland? Um, uh, Voor de nou, oorlog al? Ja, precies, ja. En uh, hij heeft dat zijn, eigenlijk zijn hele carrière geroepen. Die dijken zijn te zwak, daar moet iets aan gedaan worden. Dat kan zo niet. En dan riep iedereen: ja, maar de kans is zo klein. En dat er en dit gebeurt, en springtij en Noordwestenwind, zoveel dagen. Dat komt echt bijna niet voor. En, maar het was ook nog eens een heel erg moeilijke man. Hij uh, sloeg zijn vrouw oh. en, ja. en um, hij uh, gaf zijn vrouw ook zo weinig huishoudgeld... dat ze heel weinig te eten hadden, maar dat hoorde bij zijn levensstijl. Uh, maar hij maakte ook vreselijk ruzie bij Rijkswaterstaat waar hij werkte. En op een gegeven moment mocht hij zelfs niet meer bij vergaderingen aanwezig zijn... Dus er werd ook eigenlijk daardoor steeds minder goed naar hem geluisterd. En hij heeft vlak voor de watersnoodramp nog een interview gegeven met een tijdschrift. Ik weet maar even echt niet een meer. paar dagen daarvoor. Een paar hè? dagen daarvoor. Het was helemaal klaar. Maar de hoofdredacteur van de tijdschrift vond het uiteindelijk toch een te zwart verhaal. Want ja, die kans op doorbreken die was echt zo klein. Dus die heeft het niet geplaatst. En vervolgens vond de watersnoodramp... Plaats. En konden zijn plannen uitgevoerd en worden? Konden zijn plannen uitgevoerd worden. En toen zijn ze. Uh, ze lijken heel erg op wat hij daarvoor al heeft getekend. Hij had uh, twee plannen. Of hij had meerdere plannen, maar twee soorten. Eén zou dan een soort uh, natuurlijke aanwas van zand zijn. Dat zou een langere periode duren. En ja, eigenlijk het deltaplan, dat is eigenlijk zijn plan. Het is een klein beetje aangepast. Maar uh, ja, hij heeft dat gemaakt. Die ingenieur van Veen, daar hebben we die Delta-werken aan te danken. Maar het is inderdaad fascinerend dat al die eh, dijkenbouwers, om ze zo maar eens te noemen... dat die zo gelovig zijn en dat, dat die ingenieur van Veen gelovig geworden is. Hoe komt dat? Waarom zijn het vooral gelovige mannen die zich inzetten uh, voor die strijd tegen het water? Ja, ik heb toch het idee, het, het verbaasde me eerlijk gezegd. Ik wist dat helemaal niet toen ik aan het boek begon. Maar het lijkt alsof ze het idee hebben dat ze goed voor het land moeten zorgen. Hè, dat rentmeesterschap. Een soort goddelijke opdracht. Ja, een goddelijke opdracht om uh, de materialen goed te gebruiken. En Andries Vierling bijvoorbeeld schreef dat ook. Hij klaagde ook over mensen die zeiden... In welke tijd plaatsen we deze uh, Andries Vierling? in Ja. 15e, 16e eeuw. Um, die zei uh, bijvoorbeeld, um, uh, wij krijgen rijshout en uh, zand en klei van God... en daar moeten wij goede dingen mee doen. En hij klaagde over mensen die zeiden dat het een, een straf van God was alleen maar. En punt. Dus uh, een stormvloed is een straf van God... en dus moeten we beter leven, want we hebben zonde geleefd. Nee, zei hij, God heeft ons middelen gegeven... en daar moeten we stevige dijken van bouwen. En dat zie je bij al die mensen wel terug... En um, ja, soms echt ook Lely bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk zijn hele leven in het teken gesteld van het bouwen van die dijk dwars door het water heen. En dat was echt een, ja, een ontzettend gedreven um, houding. Bijna. Ja, en je zegt ook, eigenlijk zijn er nu geen visionairs meer. Nee. Uh, Lely was dat, uh, die van Veen was het, die Veerling was het, die, die Molk zelfs. Hè? Die Willem van Saftingen was het. Uh, hoewel die dan toch wat moorden op zijn geweten heeft. Maar dat was in een andere sector. Uh, dat, dat, dat waren visionairs. Je durft durfde stelling aan dat het feit dat wij in een meer geseculariseerde maatschappij leven, er wel eens mee te maken zou kunnen hebben, dat er minder waterbouwers zijn, A. En B, minder visionairs op dat gebied. Ja. Ja, wat je ziet is dat uh, niet alleen uh, de samenleving seculariseerde... maar ook uh, in eerste instantie kwam daar nog het, het, het modernisme voor in de plaats. Hè? Uh, ook een visie van het land is maakbaar. Uh, maar ook dat is verdwenen. We leven nu in een postmoderne tijd waar het individu voor opstaat. En dat zie je heel erg terug in de plannen. Uh, ook bijvoorbeeld van de Delta Commissie, dat plan. Dat is heel erg een beetje natuur en een beetje zoet water. En een de beetje nieuwste export. Delta Commissie. Hè? Ja, de nieuwste Delta Commissie. Um, dus het zijn hele um, um, ja, particuliere plannen die niet gericht die, die kijken niet vooruit. Er is geen visie waarnaar we, uh, we toewerken. En dat zag je in, de, in het verleden wel. Dat zie je ook op andere gebieden hoor, ook met onderwijs. Het is allemaal uh, hapsnapplannen en met de waan van de dag leven. En uh, dat het dan over driehoeksmossels gaat in plaats van over de veiligheid van het land. Het gaat niet meer over. Uh, over wat ons doel is, wat onze missie is. En dat, dat is wel een gevolg uh, ja, van de ontkerkelijking, toch ook. Ja, vreemd welke hoedanigheid ben jij zo betrokken uh, uh, bij dat water? Behalve dat je er een mooi boek over geschreven hebt... maar je bent sociaal geograaf. Uh, je hebt over allerlei andere onderwerpen ook boeken geschreven. Maar waarom gefascineerd door dat water? En waarom ben je ook heel stellig in je, in je mening... dat die dijken gewoon hoger moeten, veiliger moeten? Ja, nou, um, ik ben... Um ik ben geïnteresseerd in heel veel onderwerpen. Daarom heb ik ook heel veel verschillende boeken. Maar Het Water fascineert me zo. Omdat het een geschiedenis was. Die nog niet. Um, um, waar nog weinig aandacht voor is. En mm -hmm. ook. dat die, die, die, um, die slechte kwaliteit van de dijken. En het belang van het. Um, ja, van het goede dijken bouwen, dat hoor je heel weinig. En dat maakt wel dat ik denk, daar, daar, daar zit iets... waar we meer aandacht aan moeten besteden. Dat maakt dat ik daar zo gedreven voor ben. Heeft dat bij jou ook met geloof te maken? Nee, nee ik ben niet gelovig. Dus die, die link van je, je moet uh, uh, God dienen... door, door nee. uh, de mensen te beschermen tegen die oerkrachten? N dat dat speelt bij jou niet? Nee, nee, maar ik zie wel, en dat is, dat is wel grappig... want ik geloof zelf niet in God, maar ik heb nu wel gezien... Um, dat het ook um, ja toch um, hele belangrijke dingen teweeg kan brengen totstand kan brengen ja ja, ja. je ja. zegt we hebben geen visionairs meer uh, we hadden het net over die Delftse hoogleraar Vrijling. zou je dat een visionair kunnen noemen Want die, blijft ja. die blijft waarschuwen die blijft waarschuwen maar er wordt ook naar nee, hem niet geluisterd nee, dat vind ik, te ja, weinig geluisterd, zeg jij. Ja, absoluut. Dat is een heel mooi voorbeeld van iemand die nog wel zo'n visie heeft. Maar inderdaad, er wordt ontzettend weinig naar hem geluisterd. En uh, ja, er is ook helemaal geen uh, aandacht voor dit soort dingen nu. Er is nu aandacht voor cultuur en natuur, maar niet voor zijn verhaal. Dus het zou zomaar kunnen dat hij een soort nieuwe Johan van Veen is... of ja, een nieuwe waarschuwer waar niemand naar luistert, nog een parallel die te trekken is, volgens mij. Is dat de uh, ramp uh, bij Edam voltrok zich uh, midden in de Eerste Wereldoorlog? We hadden andere dingen aan ons hoofd. De watersnoodramp die uh, voltrok zich vlak na de Tweede Wereldoorlog. We hadden weer andere dingen aan ons hoofd. Allemaal heel begrijpelijk, hè? En nu zitten we in een financiële crisis. Er was een prachtig plan dat verscheen. Uh, vlak voordat uh, die eerste bank omviel in Amerika. Dus dat plan ging, uh, ging de schuiflaai in. Is dat ook een parallel? Ja, natuurlijk. Kijk, uh, dijken bouwen kost geld. En uh, als je geen lange termijn visie hebt en denkt aan het nu, dan kun je best bezuinigen op die dijken. Als je het heel sec bekijkt, want uh, die dijken zijn behoorlijk stevig. Ik bedoel, sommige voldoen niet. Maar goed, je kunt ook denken, nou, dan wachten we daar nog een paar jaar mee. Um, want het is niet voor nu per se. Uh, Urgent. Het zou kunnen dat het morgen wel urgent blijkt, maar het hoeft niet per se. Dus kun je daarop bezuinigen als je geen lange visie hebt... maar dat je het land droog wil houden. Uh, maar als je wel uh, naar de toekomst kijkt, dan zal je toch volgens mij moeten concluderen... dat je wel onderhoud moet plegen en dat je niet op dit soort basale dingen moet gaan bezuinigen... als dijken die ons land droog houden. Want we wonen zo ontzettend veel onder de zeespiegel... Uh, dat kun je gewoon niet veroorloven, denk ik. Moet je ook niet andersom redeneren. Uh, er, er is bijvoorbeeld een, een, een wijk gebouwd op het diepste punt van, van de Europese Unie... in de Polder. Ja, ja. uh, in Amsterdam wordt er dus net niet hoog genoeg gebouwd, zeg je nog. Mensen gaan in heerlijke, leuke, uh, verrieke boerderijtjes wonen... in de uiterwaarden, ja. je zei het al. Daar kun je natuurlijk ook uh, je vraagtekens bij zetten. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, is dat niet uh, de golven verzoeken? Ja, dat is niet slim. Kijk, uh, je weet gewoon dat uiterwaarden... Uh, die hebben een functie, al eeuwenlang. Dat is om het overstromingswater ja, kwijt ja. te kunnen. Dus dan is het niet heel slim om daar te bouwen. Heel simpel. Um, um, tegelijkertijd denk ik ook... Uh, we zijn op zich technisch wel in staat... om in een hele diepe polder te bouwen. Maar zorg dan wel dat je dijken op orde zijn. Want als dan het misgaat... Ja, dan gaat het natuurlijk heel erg mis. Maar ga niet en laag bouwen en uh, verwaarloos je dijken niet. Want dan nee. zou je een probleem kunnen ja. hebben. Ja. ja. Zou jij rustig slapen als je in een vieriek boerderijtje woonde aan de uh, IJsseldijk of aan de Maasdijk? Nou, niet aan de IJseldijk, want die, die ligt er heel slecht voor. De IJseldijk, de Hollandse IJssel ja, heb ik er nu over. Ja, Bij kijken aan de IJssel. Ja. Nee, dat is echt een probleem. Uh, of tenminste, die moet echt verstevigd worden. En dat is heel lastig. En dat is vaak heel lastig, omdat er allerlei woningen zijn... en allerlei mensen die erachter wonen... die natuurlijk niet zitten te wachten op een hele stevige dijk... of een brede, hoge dijk, zo moet ik het zeggen. Uh, maar ik zou wel even drie keer nadenken um, waar ik ga wonen. Waar ik zou gaan wonen. Nou woon ik dus zelf ook niet heel veilig, moet ik erbij zeggen. Dus het speelt ook bij mij niet doorslaggevend een rol. Maar ik denk er wel, zeker sinds ik dit boek heb geschreven... veel meer over na van waar ga je nou eigenlijk wonen. Wat heeft dit boek losgemaakt voor je gevoel? Het is nu drie jaar ou, oud, eh, ruim, hè? Bij mij bedoel je? Of ja, het nee, is, überhaupt. Wat, wat heeft het in, in de wereld van de waterbouw losgemaakt? Eh, zijn er vanuit de politiek reacties gekomen? En überhaupt, is dat een interessante vraag... wat eh, zou jij willen dat de politiek nu doet? De minister laat nu van ja. zich horen. Niet afdoen, zeg je, maar ze laat van zich ja, horen. Nou, wat ik zou willen, om dan maar met het laatste beginnen... wat ik zou willen dat de politiek doet is luisteren naar mensen die er verstand van hebben... namelijk de waterbouwers... Um, die zeggen dat je de dijken gewoon goed moet verstevigen. Dat blijkt, ik bedoel, als 33% van de dijken onvoldoende scoort... lijkt me duidelijk, dat moet je verbeteren. Ja. Dat lijkt mij prioriteit. Punt. En um, wat heeft het gedaan, het boek? Ik heb heel erg veel reacties gehad. Ik heb heel veel lezingen ook gehouden bij waterschappen. En daar hoor ik heel vaak... je hebt gelijk, heel veel dijken voldoen niet. Daar moeten we inderdaad iets aan gaan doen... En uh, inderdaad, het gevoel van urgentie is veel te laag. Mensen beseffen niet hoe gevaarlijk het is... en in wat voor laag land ze wonen... en hoe belangrijk het is dat die dijken worden verhoogd. Dus daar vind ik wel weerklank... maar ik zie het nog niet terug in politieke plannen. Je bent ook een soort dijkgraaf aan het worden ja, met uh, geef bellen. ons hele dagelijks <laughs> brood en af en toe weer water ja. En je bent ook uh, uh, onderweg met de missie, is mijn indruk. Ja, nou ja, kijk, als je eenmaal weet uh, hoe het zit... En uh, dan wil je dat ook wel graag uitdragen. Hmm. Is ja. dat ook een verantwoordelijkheid die je voelt? Ja, natuurlijk. Ja. Ook juist omdat je met jonge mensen werkt, met kinderen werkt. Ja, natuurlijk. Kijk, ik bedoel, um, ik, leid mensen, uh, ik leid kinderen op, omdat ik ze een goede basis voor de toekomst wil meegeven. En zo hoop om een beetje bij te dragen aan een mooie toekomst. Een droge toekomst. Een droge zo. toekomst. Ja, precies. Ja. Je bent uh, op, dit moment, op dit moment met een uh, nieuw boek bezig. Ja. Waar gaat dat over? Over uh, Nederlandse handelaren. Uh, oh, en... dat, dat wordt ja. een heel dik boek. <laughs> <laughs> het wordt inderdaad nou, net zoiets als Waterwolven, denk ik. Uh, het gaat over, um, nou ja, eigenlijk vanaf de pre-Hanse tijd tot aan nu. En dan met name met, met, uh, aan, de, aan de zijlijn, de VOC en de WEC. Want dat is natuurlijk al heel veel over geschreven. Maar gepal over handelaren in het buitenland en hoe zij dat deden. Hoe is nou. Uh, hoe zat die geschiedenis nou in elkaar en moeten wij nou... want dat was eigenlijk de aanleiding, zoals Balken en een paar jaar geleden zei... moeten wij nou eigenlijk echt zo trots zijn op ons VOC-verleden? En wat is het antwoord dat je formuleert nou, in het boek? <laughs> nou, kijk, het is maar net waar je trots op moet zijn natuurlijk... maar uh, die Nederlandse handelaren waren bijzonder goed... in het ontduiken van allerlei regels. En dat was al in de Hanse-tijd uh, een heel erg belangrijke uh, factor... Nederlanders stonden overal bekend als... die waren lid van een verbond. Of dat nou de VOC, de WIC of de Hanze was. En uh, hielden zich niet aan de regels... en probeerden daar allerlei andere dingetjes te vinden... zodat ze toch een beetje hun eigen ding konden doen. Joemelaars. Ja. En zijn de handelaars uh, in de 21e eeuw dat nog steeds? Nou, ik heb... Um, uh, ja, natuurlijk. Maar ik heb ook een prachtig handelshuis gevonden... dat uh, uh, doopsgezind is... En um, ik ga hem natuurlijk nog niet alles verklappen, maar dat die doet een heel die hebben een heel andere zienswijze op het handelen, die totaal niet strookt met de geschiedenis. Dus dat, dat vond ik een dat was een prachtige vondst. Ja. Cordula, fijn dat je hier was. Cordula Roo ik schrijf ze van het boek Waterwolven. Je blijft het water ook volgen. Ja, absoluut. Ja. Zijn er nog meer boeken over te verwachten van jouw hand? Over het water? Ja? Mm, weet ik nog niet. Misschien. Fijn dat je er was. Uh, morgen al succes voor de klas. Uh, half negen? Uh, ja, half negen komen de kinderen binnen. Maar een uur eerder ben ik op school. Ik wens je sterkte. En wij volgen natuurlijk vannacht het hoge water in het, uh, in het noorden. En in het volgende uur gaan we het ook over water hebben hier in Casa Luna. Want ik vraag me af of u zich realiseert of u al dan niet onder de zeespiegel woont... en hoe u zich heeft voorbereid op een mogelijke overstroming. En weet u dan waar u naartoe moet? Slaapt u rustig in het boerderijtje onderaan de dijk? Misschien zelfs wel onderaan de IJsseldijk? Of nu in het noordelijk kustgebied? En misschien heeft u de strijd tegen het water... als aan de lijve ondervonden langs de rivieren... of in Wilnis of in Zeeland? Bel ons dan op 0800-1121. Meld ik kan naar casaluna.ncf.nl... of twitteren met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het uh, hoorspel De Moker. En wat ons betreft heel graag tot straks na 1 uur.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 De jaren zeventig. De strijd onder Wallen. Deel 38. Ja. Panterij. Ja, Ja. ja. ja. De amerikaanse connecties beginnen knap ongeduldig ja. te worden. Ja. Maar de moker heeft zijn eigen zakjes niet eens orde. Ja. Neem nou die vergunning van de piepshow. Die is nog altijd niet rond. Met dank aan die komma-neuken ja. van de gemeente, Sepp Donders. Um, ja, so sorry. Ik, uh, ik uh, ben hier in de bespreking. Ik bel je zo terug. Ja. Sorry, waar waren we? Ja, bij die klote Jenks. Ja. Die, die, die uh -huh. denken dat de hele wereld om hen draait. We moeten wel begrijpen dat het hier een beetje anders aan toe gaat. Je mag je godverdomme nog geen scheet laten zonder vergunning. Ja. Weet jij nou al wat van die donders? Uh, nee, niks. Betaalt zijn hypotheekje netjes op tijd. Geen schulden. Geen vriendin, waar de vrouw niks van weet. Ach, kom op, er moet toch wat te vinden zijn. Hebt hij geen uh, hobby's, zou zeg ik maar zeggen? <laughs> Voetballen en vissen. En zijn vrouw dan? Hebt hij he, he, he, he, he, he, he geen minnaar of he, koopziek, uh, weet ik veel? Nee, het is allemaal keurig nieuw Amsterdam Ja, dan moet jij beter kijken. Ik moet wat hebben. Ome oh, Jan wacht nog op zijn portie leverworst. Oh, vergeten. Kan ik het helpen? Vannacht geen oog dicht gedaan. Markoudje is weer drie keer wakker geweest en ik sta er wel mooi helemaal alleen voor. En die Sean altijd maar de hoort op die doet lekker wat hij zelf zin in heeft. Ik wil ook wel eens een keertje met iemand anders praten dan alleen maar met Marco. Net, hè? Ja, je zou hem eens moeten horen als ik zou doen wat hij helemaal doet. Hey, hou nou eindelijk eens je mond. Wat? Ja, je gaat maar door. Er komt geen eind aan. Anderen nemen hun problemen toch ook niet mee naar hun werk? Nou ja, zeg. Het moet nou maar eens gezegd worden. Je loopt hier de hele dag chagrijnig te wezen. Wordt er doodziek van. En zo niet goed voor de conditie. Wat heb jij nou ineens? Is het gisteravond niet helemaal gegaan zoals je gedacht had? Hij had haar geen zin in een huwelijkstrajectie. Dat heeft er niks mee te maken. Ik zei het je toch. Die wil de stad niet uit. Abcouw is al te ver voor die man. Waar blijft die leven nou? Oude zeur. Juist zegt het. Laat we zitten. Hij is fijn. Dan kunnen we het toch niet laten liggen. Dat spul kost daar inkoop, en drol en drie knikkers. Maak ik hier makkelijke twintigvoudige voor. En een hoop gedonden. Wel nee. Ik zorg ervoor dat het netjes wordt afgeleverd waar jij maar wil. Het zijn toch drugs, hè? Troep, dat is het. Hé, hey, het is toch een vrij land? mij mag iedereen zelf weten waar hij, hij kapot wil gaan. Het is handel, daar gaat het om. Ik heb het niet zo op die hippies. Jullie zijn toch kooplui? Het maakt jou toch ook niet uit, toon, wie je haar inkoopt. Als de geld maar goed is, toch? Ja. Nou ja, hé uh. hey, uh. hey, Harry. Hey. Hey. Zal ik je in visie, jongen? Ja, doe maar op een broodje, Toon. En uh, hoe staat het met de plannen? Plannen? Plannen? Wat voor plannen? Ik heb helemaal geen plannen. Nou, je bent toch bezig met een nieuwe tent? Wie? Ik? Wat vind jij er eigenlijk van, Aad? Wat? Waarvan? Nou, van die nieuwe tent van Harry. Hé? Hey? Dan gaat er ook gegokt worden. Wat? En van wie heeft mevrouw dat nou weer? Nou, wordt gezegd. Door wie? Een goktent? Dit Dat is niet wat jij denkt. Wie, wie hebt die onzin verteld? Ja, hij... Gewoon uh, door iedereen, ja. hè? Die je tegenkomt. Het is toch godverdomme net een dorp hier? Ja, ja. Zeg, jij gaat toch niet hier? We... Uh, hier, haar, vers van het mes. Ja. Wil jij er ook nog een hart van het huis? Dat is lekker uh, toon. Kunnen we het godverdomme even over die gogtent van je hebben? Hij, Het ei, wordt niks waar jij last van hebt gehad. Dat moet gewoon een chique zaak worden. Iets ja, waar ja. je met de hele familie naartoe kan. Uh, hapje eten, dansje. <tastig> Dat wordt iets heel anders dan wat jij hebt, echt waar. En waarom ben ik er dan niet gerust op? Ik heb geen flauw idee. Moet je jou horen als er iemand op jouw terrein komt? Als Dirk hè, een nieuwe piepshow opent. Ja? Wat zeg ik nou net? Het moet een chique tent worden. Ja, als er gegokt gaat worden, dat je er donder op zeggen dat ik problemen krijg met een vergunning. Begint hier te ruiken. En het is niet te vis. Sorry, maar uh, moet dat hier? Laat mij nou lekker roken. Ik krijg het daar knap en hout van, Cor. We gaan niet zeiken over een goede sigaar, hè? Als je lucht wil, had je in de provincie moeten blijven. Wat vindt de chef er eigenlijk van? He? Het is toch niet helemaal zuiver, hè? zoals jij met Harm gaat. Ziet je me nou te dol? Ja. Nou, Wordt het toch moeilijker om tegen hem op te treden als dat nodig is. Gaan we mieren neuken? Nou, dan weet ik ook nog wel wat. Huh? Ja, we hadden hier laatst een, een Stanley op bezoek. Stanley Meerdorp. Hij kwam een aanklacht indienen. Een. een aanklacht? Ja. En dan mag jij raaien tegen wie? Nog een gelukkie voor jou dat ik er net was. Verrek. Helemaal vergeten door te sturen. Oh ja. Oh ja, ja. Ja. Oh. ja. Dat is een beste knoop haar. Soms voel ik het net alsof ik tot aan mijn knieën in de modder loop. Maar elke stap die je zet, zak je steeds verder in de bagger. Hoofd voorover. Ja. Die Albertini, die begint nogal ongeduldig te worden. Ik denk dat hij die net zo toe gaat als in de States. En weer terug. En dan krijg natuurlijk die aard ook nog eens een keer in mijn nek. Laat toch allemaal nergens op. Dan die gasten zuren over D.D. Het is toch zonder klaar dat je dat niet met elkaar kan vergelijken. Ik had wat nieuws verzonnen. Iets wat er nog niet was in Nederland. Wel in het buitenland. Wat, wat loer je nou, man? Nee, nee, nee. Ja. Blijven ademen. Zo'n goktint, dat, dat is toch iets heel anders? We zijn er al zoveel van. De ene slager die gaat toch ook niet bij de andere slager lopen zuren? Van... Ja. Dit is de grote stad, jongen. Je bestaat het leven uit een beetje geven en nemen. Jij maakt het mij niet moeilijk en ik jou niet. Dat is chantage. Dat heet gezond verstand. leven en laten leven. In een stad waar je zo dicht op elkaar zit, moet je wel. Je moet elkaar een beetje de ruimte geven, hè? anders krijg je geen lucht. Je kan dat toch helemaal niet met elkaar vergelijken? Ik deed het alleen maar om haar te helpen. En daarbij en... ben je niet helemaal volgens het boekje te werk gegaan. Wat dan Ja, nog? maar ik deed het niet om er zelf beter van te worden, terwijl jij... Pas zit... op wat je zegt, hè? Ja, maar dat is toch zo? Oh ja? Oh. nou, je kan ook zeggen dat je huisvredebreuk hebt gepleegd en de donkergekleurde vriend van je buitenechtelijke vriendin hebt bedreigd... Zij en mishandeld, omdat je haar voor jezelf wilt. Zo is het helemaal niet. Heb ik alleen maar een sigaatje aangenomen. Voel je wel? Zo beter. Oh, als die pijn uitstraalt naar mijn benen, dan weet ik die wat ik het zoeken moet. Gaat nog wel even duren, dus. Oh, nou, Het lijkt eerder of het erger wordt. Moet wordt misschien toch opereren, hoor. God bewaar me, dat hou ik niet vol. Nettie helpt me natuurlijk wel. Maar die ligt voortdurend overhoop met John. En bij Harry hoef ik ook al niet aan te kloppen voor hulp. Het schijnt zelfs dat je er incontent van kan worden. Incontent? Ja, nou, nou dat je je plas niet op kan houden. Nou, dan heb je echt niet veel keus, hoor. <laughs> nee, dan heb je geen keus. Je moet het doen met wie of wat je hebt. Zo is het. Geef de doosjes aan. En een glas. Het lijkt wel of Harry maar niet meer ziet. Ik ben er wel. Maar het lijkt wel of het niks uitmaakt. Nou, dat heb ik nou met die dokter. Voor hem ben ik gewoon een geval. Zijn we straks 25 jaar getrouwd? Zou je toch denken dat hij daar even de tijd voor neemt? Ach, uiteindelijk staan je overal alleen voor. Altijd weer. er zouden we gaan. Ja, laten we naar het koffiehuis gaan. Wat is er mis met de pico? Het is snel verdiend en ik dacht dat jij wel uh, wat kon gebruiken. Maar als het beneden je stand is daan, dan. Nee, uh... hey, dat, dat zeg ik toch helemaal niet. Nou, ik heb alleen maar iemand nodig voor als de pleuris uitbreekt. Hè? John? Hey, Cor is oké. Okay. Uh, die komt hier niet voor de wet, maar voor een kopje koffie. Wat jij, hoor. Nou, ik kan wel een opkikertje gebruiken. Oké. Okay. Hey, Lissy. Lissie? Uh, die is geloof ik even met mijn collega in gesprek. Huh? Heb je enig idee? Het was helemaal niet mijn bedoeling om... Waar bemoei jij je mee? Ja, ik wou je alleen maar helpen. Zo krijg ik alleen nog maar meer klappen. Heeft hij jouw? Wat vers... denk jij nou? Dat jij even kunt komen zeggen wat Stanley wel en niet kan doen... En dat hij dan ja en aan me zegt, en dat ik je dan dankbaar in je armen val, is dat het? Nee, helemaal nee. niet. Even. Laat me dan met rust. Ik heb al moeilijkheden genoeg voor mezelf. Staat een bakje koffie voor je? Hey. Heb eens. Wat? Wat? De ontruiming van de Tekaterstraat. Huh? Ik ben op het kadaster geweest. Zelfde eigenaar. Oh. Kopietje van het transportakte, hier. CWA Boldewijn, en, en hier. En de procedure? Overal hetzelfde. CWA Boldewijn verkoopt een perceel aan een en dezelfde projectontwikkelaar. Die splitst het op in appartementen die voor drie keer zoveel weggaan. en Kijk eens naar uh, de, de aandeelhouders van die projectontwikkelaar... in het Kamer van Koophandelregister. Onze vriend Boldewijn koopt betaalbare woningen op... en verbaalt die tot onbetaalbare luxe appartementen. En daarmee onttrekt hij woningen aan het herhuisvestingsbestand. Hiermee hebben we een eerste editie. Maar als we die kleedhokjes daar weghalen, dan kunnen we daar toch een mooie trap naar boven maken? Maar ah, dit is toch veel te ingewikkeld. Hoezo? Alles kan, dat is het ja. probleem niet. Maar om dat een beetje stevig te maken, zal ik toch ook daar wat moeten breken... En dan moet het weer. Ja, ja, en alles bij elkaar gaat het flink wat kosten. Ik, hoor Ik het kan al. wel zeggen dat het niet zo is, maar daar schiet u ook niks mee op, meneer Pruis. Ja. Waarom uh, vergeet je die hele piepshow niet? Wat nou? Vergeet die piepshow, wat is dat nou? Ja, doe er je voordeel mee. Je hebt er toch al geen vergunning voor. En als die weg is, dan kun je toch een veel mooier entree maken. Dat op... maakt het voor mij ook wel een stuk. Uh... Dit was mijn eerste. Dit was panterij. mijn panterij, alles vloeit. Je moet meebewegen met de tijd, Harry. Ach, krijg de tering met je panterij. Dat is het net of dat ik baat voor DD. Ja, en dat doe ik niet. Never nooit niet. K kijk even voorzichtig. Kijk, hè? Kijk, hè? Kijk, hè? Kijk, kijk voorzichtig. Nee, denk nee, voorzichtig dan. Ja, nou. Nou. ja, ja is niet rustig. rustig. Sorry, moment, man. Woningnood, speculante brood. Hoe het CBH beleggers helpt. Voldewijn kan wel inpakken. Dit is jullie allereerste uitgave. Oh. Hey, yeah. De kraakbeweging heeft een stem. Yeah. Hey, U hoorde onder andere Jack Woutersen, Nelly Vrijda en Jenny Arian. Scenario Paul-Jan Nelissen.